...ja, weliswaar op orakeltoon... ...heel zinnige dingen verkomt. Over de planeet even. Ja! Hmm. Hadden jullie... ...de indruk, hè? Dat John leefde in wat wij... ...een trance zouden kunnen noemen? Ja, dat was het, dokter, dat was het. Zijn geest geen dingen te zien of te ervaren met een scherpte die... Ja, die boven het normale uitreikt. Ben jij er nou goed van bewust, Peter, dat jullie positie hiermee heel dubieus wordt? Jullie theorie steunt op paranormale waarnemingen. Weet je wat dat betekent, Peter, als ik met zoiets voor een wetenschappelijke vierstraat kom? Maar de, de planeteneter is een feit, je dokter. Moet je moet het niet opvinden, Peter. Dat heeft niet de minste zin. Ach, u weet het niet, dokter. U kunt het niet weten. Gewoon omdat... Ach, wat... nou eens wat er in, in de dode stad is gebeurd. Juist, daar mogen ik het net over hebben. Hoe hebben jullie John teruggevonden? Dat was de dank aan Erika. We zochten de hele stad af, elke puinhoop. Elke woning. Of wat er van overbleef. Ja, ik wou het opgeven. Je kunt dat niet blijven zoeken. Maar toen. Toen hoorde Erika het. Ik zag hoe ze opeens verstarden in een beweging en ze beduidde me stil te zijn. Ach, je bent een stapel als hij. hij. Hij is in de tempel. Hij roept ons. Kom, denkt hij. En we, waar loop jij heen? Hij is in de tempel. Kom toch aan toe. Ik heb die hele ruïne uitgekamd, Erika. Maar ah, goed, maar daarna geef ik het op. Hij kan maar gestolen worden. Ik ben het beu, hoor. Je, beu, beu, beu. Wij moeten voedsel vinden en een rivier. De ingang van de tempel.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 Ik hoorde hem ook. Dan gaan jullie nou mee of niet? Neem hier een paar Luister dan liever zelf, Peter. Hier, als je oor tegen deze steen legt, kun je hem horen. Wie horen? De planeten eten natuurlijk. Nou, toch eens op het fantaseren, Erika. We moeten opschieten. Straks is het donker en we hebben niet eens een behoorlijke schouwplaats. Hier, hier zijn we veilig. Nee, mij niet gezien. Ik breng geen nacht door in de dode hol. Als je niet gelooft, luister dan. Tegen deze steen. Goed. Goed, ik zal het doen. Zo.